Ze heeft wel de steun van coalitiepartijen VVD en BBB. Tienduizenden mensen zijn afgelopen avond in Servië de straat opgegaan. Met een stille tocht door de hoofdstad Belgrado... protesteerden ze tegen corruptie en voor democratie. De protesten zijn uitgegroeid tot de grootste in de geschiedenis van het land. De onrust houdt al maandenlang aan. Aanleiding voor de protesten was het instorten van een dak van een treinstation. Daardoor kwamen 16 mensen om het leven... In het Vaticaan heeft paus Leo gesproken met James Martin... een vooraanstaande priester die zich inzet voor LHBTI'ers binnen de katholieke kerk. Martin werd in het verleden fel aangevallen door conservatieve katholieken. Net als de vorige paus Franciscus steunt paus Leo de priester juist. De paus wil volgens Martin dat iedereen in de kerk zich welkom voelt. In Parijs zijn twee tieners opgepakt met 10 miljoen euro aan sieraden... Een van de jongens had ze in zijn onderbroek verstopt. De politie is een onderzoek gestart naar diefstal door een georganiseerde bende. Het weer acht opklaringen met langs de kustkans op een bui... en het koelt af tot een gaat of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Be your love. I die without you Oh, I apologize for all the things I've done and focus But now I'm out all night That's right 106.9FM